6 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het vertrouwen in Willem-Alexander als koning is in een jaar tijd flink gestegen. Vorig jaar had 59% van de Nederlanders vertrouwen in hem. Nu ligt dat percentage op 69%, blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Ipsus in opdracht van de NOS. Die stijging komt vooral door het televisie-interview met het koningspaar vorige week. De monarchie blijft populair. Ruim drie kwart van de Nederlanders is daar tevreden over... en dat is een lichte stijging vergeleken met vorig jaar. Het vertrouwen in de monarchie geldt niet voor iedereen. Een op de tien Nederlanders denkt dat Willem-Alexander... de laatste koning is van Nederland. Na hem komt volgens hen een einde aan de monarchie. In Reek in Noord-Brabant is een vrouw van 42 in haar huis neergestoken. Ze overleed korte tijd later. Haar zoon van 12 raakte zwaar gewond. Zijn zusje bleef ongedeerd. De politie heeft in het huis een 41-jarige bewoner aangehouden. Het is niet bekendgemaakt of hij de vader is van het gezin. Het reddingswerk bij de ingestorte kledingfabriek in Bangladesh... heeft enkele uren stilgelegen vanwege een brand. Die werd waarschijnlijk veroorzaakt door vonken van een slijptol... Gisteren werden nog vier mensen levend onder het puin vandaan gehaald. In totaal zijn er 380 lichamen geborgen. In Rotterdam heeft korte tijd brand gewoed in een flatgebouw in de wijk Kralingen. Zeven mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Eén woning is uitgebrand en een ander appartement raakte beschadigd. PVDA-leider Samson wil de leden van zijn partij nog een keer uitleggen waarom hij vasthoudt aan zijn steun voor de strafbaarstelling van illegaliteit. Het gebeurt op een extra ledenraad. Het PvdA-congres was zaterdag teleurgesteld... dat Samsung illegaliteit nog steeds strafbaar wil maken. Het weer vanuit het westen trekt regen over het land. Smiddags overal droog en af en toe zon. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgen droog, geregeld zon en het wordt dan 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio In Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is maandag 29 april. Goedemorgen. In Dhaka, Bangladesh, wordt nog steeds gezocht naar overlevenden... in de puinhopen van het ingestorte gebouw. Correspondent Lucas Waagmeester heeft zodanig nog meer nieuws. En over de misstanden in de textielindustrie... praten we met woordvoerders van CNV International... en de Organisatie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. En Diederik Samsom gaat het nog één keer uitleggen. We vragen een kritisch P van de A-lid... of dat meer begrip zal kweken bij de leden... voor het strafbaar stellen van illegale. We gaan ook over schaatsen praten. Dat doen we met Erben Wennemars. Veen, Almere en Zoetermeer willen namelijk alle drie... een super schaatshal bouwen. En de plannen daarvoor moeten vandaag klaar zijn. En dan kijken we natuurlijk vooruit. De troonwisseling doen we onder meer met de werkgeversvoorman Bernard Wientjes. Hij zal veel met de nieuwe koning op handelsmissie gaan. En Mark-Robin Visser is natuurlijk al in Amsterdam en heeft een onderzoek in de hand. Nat natuurlijk, vanuit het epicentrum van de Nederlandse monarchie hebben wij rapportcijfers voor het koninklijk huis. En we hebben ook muziek. Onder andere van ABC...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 7 minuten over 6 U luistert naar het NOS Radio in Journaal. We gaan u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. De dag voor het grote Oranjefeest is Amsterdam er klaar voor. De beveiliging in de stad staat op scherp. Allerlei mogelijke scenario's zijn inmiddels doorgesproken... zegt burgemeester Van der Laan. Maar risico's volledig uitsluiten, dat kan niet. Het scenario van Boston laat zien dat je altijd zoiets kan krijgen. Uh, en dat geldt voor ons ook. Maar volgens Van der Laan is Amsterdam wel zo goed mogelijk voorbereid... Nou ja, daar kan ik u niet te veel over zeggen, maar het is een van de meer dan twintig scenario's. Uh, is natuurlijk dit scenario. In de hoofdstad zijn morgen 12.000 agenten, 2500 man marechaussee en 700 stadswachten op de been. Premier Rutte blikt inmiddels al terug op het tijdperk van Koningin en Beatrix. En dan vooral op de wekelijkse gesprekken die ze met elkaar voerden. Van één ding heeft Rutte in het bijzonder genoten. De schaam met koekjes. Uh, wat dat mag ik wel zeggen. De koningin schenkt zelf de thee en de koffie in. Creëert ermee ook een huiselijke sfeer. En de koekjes zijn van de hoogste kwaliteit. Ja, en denkt Rutte dat er nu veel gaat veranderen? Dat denk ik niet. Want die koekjes zullen niet veranderen. En uh, ook de thee en koffie zullen goed blijven. Maar of Willem-Alexander die straks zelf ook inschenkt die thee of koffie... dat moet de premier dan maar afwachten. En die koekjes natuurlijk. De reddingswerkzaamheden bij de ingestorte textielfabriek in Bangladesh moesten gisteravond een paar uur worden stilgelegd... want op het terrein brak brand uit. Waarschijnlijk door vonken die vrijkwamen bij het doorsnijden van een metalen stang. De brand is nu onder controle en de zoektocht naar overlevenden gaat door. Er wordt zwaar geschut ingezet, vertelt deze militair. We'll we'll Renningswerkers gebruiken dus onder meer een kraan, u hoort. En het. In totaal zijn al 377 lichamen geborgen. Rotterdam heeft vannacht brandgewoeden in een flatgebouw in Kralingen. De brand brak uit op de begane grond. En er waren mensen binnen, zegt de brandweer. Er zijn zeven mensen met de ambulance naar het uh, ziekenhuis vervoerd. Die mensen hebben rook ingeademd. En ja, in het ziekenhuis wordt uiteraard bekeken in hoeverre zij uh, ja, veel rook ingeademd hebben en daarvoor behandeld moet worden. Een aantal andere bewoners komt ter plaatse door ambulancepersoneel worden behandeld. De flat is zwaar beschadigd. Die Volledig dus die woning die, die is eigenlijk volledig verwoest. En de bovengelegen woning, die direct daarboven... Die heeft heel veel rookschade opgelopen door de brand. En zoals zo vaak is de oorzaak van de brand nog niet duidelijk. In REEK in Noord-Brabant is een vrouw doodgestoken in haar huis. Haar zoon van 12 raakte zwaar gewond. Andere bewoner is aangehouden. Of het om een gezin gaat, kan de politie nog niet zeggen. Dat is wel het idee op dit moment, maar daar kan ik niet 100 procent... Bevestigen. Wat ze heeft zich in het huis afgespeeld, ook dat weet de politie nog niet. Nee, helemaal nog niet. Dat willen we graag horen van degene die is aangehouden. We zullen ook buurtonderzoek aan instellen. We zijn bij wat buren geweest om te vragen of zij iets weten. Ja, dat zal allemaal al hopelijk wat meer duidelijkheid geven in de zaak. De vrouw had ook een dochter van tien. Zij was thuis, maar bleef ongedeerd. En ook een steekpartij vannacht in de Amerikaanse staat New Mexico. Daar richtte een man een bloedbad aan in een kerk. De mis was bijna afgelopen toen de man plotseling met een mes op het kerkkoor afkwam. De pianiste van het koor zag het gebeuren. I, I hij um, oh stak vier mensen neer voordat hij door kerkgangers werd overmeesterd. Waarom hij op leden van het koor instak, dat is nog niet duidelijk. En de Italiaanse premier Letta heeft gisteravond een bezoek gebracht aan het ziekenhuis. Maar ging langs bij een van de agenten die gewond raakte bij de inhuldiging van het nieuwe Italiaanse parlement. Vlak voor Letta's kantoor werden ze door een werkloze man neergeschoten. De nieuwe premier noemt de agenten een voorbeeld voor het land. De familie. Italië moet zich achter hun familiescharen al dus letten. De eerste blik in de kranten leert ons dat daar heel veel oranje is... op de voorpagina van de Telegraaf. Bijvoorbeeld alles in oranje kleuren. Pagina breed een foto van de Dam. Het paleis op de Dam in Volonaat Met alle banieren aan de gevels en de palen. En de kop boven het artikel. Lof voor Beatrix. Ja, Het geldt ook voor trouw. Daar een foto van het hoek van de Dam. Bij Madame Tussaud. Uh, met daar het rood, wit, blauw en oranje. Ook daar de banieren en het uh, teken van uh, Willem-Alexander. En de kroning. De inhuldiging. En dan als gouden koets vermomde tram passeert, al even feestelijk uitgedoste dam. Leuk feest voor iedereen is illusie. Controverse over het Koningslied werkt splijtender dan elke hedendaagse discussie over de monarchie. En dan zijn Next ook voorpagina Helemaal Koningin Beatrix. Zij kijkt een beetje mm, met wat gevoelens van afkeer naar een pot die zij in haar handen heeft met een geruite theedoek ertussen... met volgens ons ingelegde haring. Ziet er wat bloederig uit. Boven de kop wel een beetje raar, 33 jaar. In 1980 kostte een liter bier 75 eurocent. En presenteert Harmen Cies het NOS-journaal. Hoe Nederland onder Beatrix veranderde, is het artikel. En een foto op het AD met volgens mij de eerste oranje gangers uh, op de Dam... Nee, ik ben wel benieuwd of er nu ook al mensen zitten trouwens. Zou dat we zullen zo even vragen aan Mark Robin Vissen? Alleen de volkshand heeft een andere opening. De waarheid volgens Diederik Stapel. Hij zit ook op die voorpagina op een stoel en kijkt in de camera. Voor het eerst sinds een fraude aan het licht kwam spreekt de psycholoog. Ik had geen stopknop, zegt hij. Ja, het verhaal gaat door in het aparte katern V van de krant Ontspoort. Diederik Stapel, leuke zoon, fijne vader, goede vriend, behulpzame buurman...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 Noisets, hoorde u met That Girl. Mark Robin Visser, goeiemorgen. Goeiemorgen. Live vanuit uh, Amsterdam aan zee. Ja, ja. is het Spreek droog? Bij u? jou wilde ik eigenlijk weten. <laughs> nee, oh. nee. Het drupt hier een beetje, maar het is okay. snel weer wat minder geworden. Ja, en de regen die nu valt, die valt dan morgen niet zomaar. Zeg, hè? Uh, maar weet je, uh, dat is ook, en het meeste valt ernaast. Dat is gewoon zo, dat moet je <laughs> gewoon niet vergeten. <laughs> ik ben een klein beetje nat nu. Maar dan mag de pret niet drukken. De dam glanst een beetje van het water. Dat is eigenlijk wel mooi. Voor het paleis staan inmiddels twee cordons hekken, Dat is een soort transparant... Er komt nu een grote vuilniswagen langs. Goedemorgen. Yo, en zwaai. Transparante hekken. En daarachter, uit 10 meter verderop, afgesloten hekken. En daar is dan het paleis achter. Daar kom je nou ook al niet meer bij. Dan kijk ik even naar de andere kant. Die grote stellage hebben we misschien gisteravond ook wel op televisie gezien. Waar al die cameraploegen straks moeten staan. Twee, drie verdiepingen hoog is dat ding. Die staat naast het monument, tussen het monument en de Bijenkorf in. En zo zijn er hier al heel veel voorbereidingen gedaan. Veel dranghekken staan hier ook al klaar om straks die dam nog verder af te sluiten en uh, ja dan kunnen we losgaan. Het voelt voor mij ook een beetje als een generale repetitie, want ik sta hier morgen weer en overmorgen weer. Ik had eigenlijk al een stoel mee kunnen nemen, want uh, dit is gewoon mijn locatie <lacht> hè, op dit moment. Ik heb iets heel leuks uh, even over, want we zijn uh, vandaag is de dag van de voorbereidingen zullen we maar zeggen. Uh, hoe dat in 1980 ging, moet je eens luisteren. Dame's en heren, de Oranje-Vereniging, koningin Wilhelmina, is dan bezig met hun vlaggenactie. Aan ieder huis een vlag. Voor de prijs van 30 gulden kunt u thans in het bezit komen van een vlag, een stok en een houder. En deze wordt dan gratis voor u gemonteerd door de Oranje Vereniging. Binnen enkele ogenblikken zal een van onze bestuursleden bij u aanbellen met het verzoek... Mevrouw, mag ik u dan de vlag overhandigen, de stok overhandigen? u ja. En de vlag rood, wit en blauw. En de houder zit er al lang. En dan mag ik ook nog wel 30 gulden van u ontvangen? Ja. Graag uh. Mijn werk is aan de duur bellen als ze een vlag willen hebben en de financiën innen en dan opdracht geven dat die geplaatst wordt. Het is ontzettend leuk werk. En de mensen zijn allemaal zo enthousiast. Oh, ik, ik neem dit aan, hè. Oh, mevrouw. <laughs> ik neem die, ja? Dank u. Ik zal u dadelijk even geld terugbrengen, want de kast zit in de auto. Oh, sorry. <laughs> ik moet het ik allemaal ik... weer afdragen. Ik... Ik maar het is zulk te... enthousiast uh, werk uh, om hier, dit aan, hier aan mee te werken. Pardon. Zo. Er zijn nogal wat, wat, wat negatieve zaken in de pers. Eh, Al zou 30 april toch niet zo'n feestelijke dag worden. En ik zie eigenlijk dat de meerderheid in stilte, die eigenlijk altijd zwijgt, de zwijgende meerderheid nu zegt, wij willen in protest willen wij de vlag uitsteken. Nou, moet je nagaan. 30 euro voor een vlag, maar dan wordt hij wel gratis gemonteerd. <lacht> Leuk, hè? En dan zou blij ook ermee zijn. Ja, ja, ja. Even, uh, ik vertelde je net over die hekken hè, voor de Dam, want dit is natuurlijk wel de, de top locatie om te staan. Uh, die dranghekken die hier nu al staan. En ik zou je vertellen, ik, ik jok niet, Er zit hier één mevrouw onder een poncho, een, een, een, een zwart-rode poncho. En ze heeft een paar houten tulpjes bij. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, you speak Dutch or English? Uh, I speak English. Where are you from? Ik ben van Laguna Beach, Californië. Mevrouw komt uit Californië en zit hier. En now you're keeping this place for tomorrow. Right here, <laughs> right here. I'm not moving unless somebody sits right here that I know. Deze mevrouw die blijft hier zitten en die bewaakt haar mm -hmm. plaats. En ik, ze Mark heeft de tulpen. Ze, ja, ze Lara, weet dat het ja. morgen pas is, hè? It's it's tomorrow. It's not today. You know that. You know that. But I also know how to do a concert. <laughs> Show up early. Claim your space. Je moet op tijd komen als je een goede plek wil hebben, zegt ze. En ze weten inderdaad dat het morgen is, so you still have 24 hour more hours to go. Yes. But we'll be seeing each other because I'll be working here tomorrow I as well. Know, Mark. We're gonna be We're gonna be partners. We can. We hebben, pa we, hebben, we hebben elkaar al gevonden, Lara. You're going to love my friends. I've met them all here and they're from all over the world. Great. Tot later. And, ja. Ja, ja, voor de queen. Ja, ja, we zijn hier voor de queen. Lezen. Ja. ja we'll talk Leder. Okay. <laughs> Leuk, hè? Ja, eerste, dat wordt toch wel heel gezellig. het publiek is zo. Nou, ja, dat is wel fijn. Komt helemaal goed. Geef er koffie anders. <laughs> Heeft je het koud? Ja, joh. Ja, tuurlijk. Ja, hoor. Oké, okay. komt goed. Joeg. <laughs> Ja, die mevrouw is natuurlijk niet de enige. Honderden buitenlandse journalisten zijn natuurlijk ook al in de hoofdstad neergestreken. Beurs van Berlagen is de komende dagen ingericht als perscentrum. En burgemeester Van der Laan van Amsterdam en premier Rutte... vertelden de journalisten wat ze kunnen verwachten de komende dagen. Good evening, ladies and gentlemen. Beurs van Berlagen, zondagavond. Een woordvoerder... My name is Robert Wester en burgemeester Mr Eberhard van der Laan. Minister-president Mark Rutte, de burgemeester die iedereen welkom heet in Amsterdam. Ladies and gentlemen. Welcome to Amsterdam. Die reclame maakt voor Amsterdam. Tuesday promises to be a wonderful and special day en die aangeeft dat hij veel gedaan heeft om het zo veilig mogelijk te maken, maar ja, hij kan niet alles voorkomen. We are fully aware that it is impossible to completely eliminate all risks. De stad is er klaar voor. Het volk is er klaar voor en Willem-Alexander is er klaar voor. En dat is waarom ik confident in vertellen dat de nieuwe king is klaar, de Dutch is klaar en Amsterdam is klaar. De minister-president. Eerst wil ik je like naar de the Netherlands, De stad kleurt oranje. En welkom naar Amsterdam, de stad die on tuesday met je hulp zal de orange-coloured capital van de wereld. Dank you voor het hier. En dan gaat hij uitleggen wat er morgen eigenlijk allemaal gaat gebeuren. Het belangrijkste moment. zo so, once the instrument is signed, Queen Beatrix becomes Princess Beatrix again. And Prins Willem alexander becomes our new king. Tot het feest later op de avond. The third highlight will be the water pageant on the end. Featuring the new king and queen and their family. They will be surrounded, both on and alongside the water, by the best of what the Netherlands has to offer. From historic ships to a joint performance by the Royal Concertgebouw Orchestra and DJ Armin van Buren. It will be a feast for your eyes and ears. Een vraag uit Spanje. Vanavond mijn naam is Enrique Cerbeto van de Spanish newspaper ABC. Het ABC. Is een vraag voor de prime minister. Are you aware that the effects that this ceremony can have in Belgium, for instance, or in Spain or in other monarchies? Of dat dit een nieuwe wave, een nieuwe golf van nieuwe koningen? In West-Europa teweeg zal brengen. De Prince of Wales, Prince Charles, zal be visiting. En hij was ook in 1980 als Crown Prince. Nou, zegt Minister-President Rutte, hij lacht er een beetje bij. En denkt dan aan Prince Charles. So, uh, it could be the, the first of a wave, but this wave can take terrible long. Prince Charles was er in 1980 ook bij en die is er nu ook bij. Dus het kan wel een nieuwe golf teweeg brengen, maar ja, het kan best nog een tijdje duren. Dat is een nieuwe farm minister uit Argentinië, Roberto Funes. Zie je, ik ben hier, ik Een vraag uit Argentinië. En de vraag is, wat denk je over de verwachtingen over Maxima? Over hoe mooi Maxima is? She is beautiful, she is gentle, she is the hero for we. Wat denk je over je verwachtingen over? En dan She's... lacht Rutte uitbundig en geeft aan hoe fantastisch de nieuwe koningin is. Ik geloof dat je het gewoon niet hebt beantwoord. Ieder vraagje. Tell me about ook She she is uh, uh, a fantastic. Ja. Yeah. Uh, she will be a fantastic uh, queen. En geeft Argentinië nog een advies. So so maybe it's an idea for your country to change the constitution because <laughs> I can I can only tell you that we think it is great. She made with with very good asado. En dan is het gedaan. Dank voor de aandacht. Thank you very much. That that was the final uh, question. I hope you enjoy your stay in the, in the Netherlands especially next Tuesday. Thank you very much. De journalisten bijeenkomst. Gisteravond in de beurs van Berlage. Joris van der Kerkhoff was daar ook. Het is uh, zes minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Hoort het net, het regent wel eens waar, Maar ik begrijp ook dat de zon prachtig opkomt op dit moment. Misschien moet u even naar buiten kijken. In Washington was het uh, even tijd om stoom af te blazen. Na een zwaar verkiezingsjaar en een aanslag in Boston... liet Obama zich zaterdagavond even van een andere kant zien. Op het jaarlijkse diner voor correspondenten in het Witte Huis... vertellen president en pers elkaar ongezoten de waarheid. Dank u wel. Hoe vind my mijn nieuwe muziek? Wat vinden jullie van mijn nieuwe begintune? Actually, my advisors were a little worried about. De uh, nieuwe rap entrance music. They are a little more traditional. Mijn adviseurs vinden het geen goed idee, die rap, maar ik wil toch wat aan verjonging doen. Look in the mirror, and I have to admit: I'm not the strapping young Muslim socialist that I used to be. Ik ben nou eenmaal niet meer de jonge socialistische moslim van waleer. Zo zetten de republikeinen Obama altijd graag neer. En behalve dat blijven ze insinueren dat Obama een buitenlander is. I'm also hard at work on plans for the Obama Library and some have suggested that we put it in my birthplace but I'd rather keep it in the United States. Ik ben ook bezig met een presidentiële bibliotheek. Even heb ik overwogen die in mijn geboorteplaats neer te zetten. Maar ik heb toch maar besloten hem in de Verenigde Staten te houden. Met de verkiezingen nog fris in het geheugen, krijgen de Republikeinen nog meer sneren. Ik weet Republicans are still sorting out what happened in 2012, but de Republikeinen zijn nog steeds bezig te analyseren wat er nou fout ging bij de verkiezingen. Eén ding is duidelijk: ze hebben slecht gescoord bij minderheden. Daar moeten ze wat aan doen. Think of one they could start with. <laughs> ze zouden er eens bij één kunnen beginnen. Probeer eens wat. <laughs> En hier heeft Obama het natuurlijk al lang niet meer over de verkiezingen. Maar over zijn contact met het congres dat nu compleet is doodgelopen. Did you know that Sheldon Adelson spent 100 million dollars of his own money last year on negative ads? Tijdens de verkiezingen was er een zakenman die 100 miljoen dollar heeft besteed aan anti-Obama televisiespotjes. You could buy an island and call it an Obama. For that kind of money. Dat voor dat geld een eiland kunnen kopen en het Obama noemen. Sheldon would have been better off offering me a hundred million dollars to drop out of the race. <applaus> Hij had het me kunnen aanbieden om me terug te trekken. I, I, I probably wouldn't have taken it. Ik zou dat niet doen. But I thought about it. <laughs> Michelle would have taken it. Maar Michelle wel denk ik. <laughs> you think I'm joking? Dan de actualiteit. Boston. CNN kreeg een draai om de oren. De zender beging een geweldige blunder... door te melden dat er een arrestatie was verricht. Wat niet waar was. Ik waardeer CNN zeer. Ze belichten altijd alle kanten van de zaak. In de hoop dat de er juiste erbij zit. Obama eindigt op een serieuze nood... Met een compliment voor één krant. If anyone wonders for example whether newspapers are a thing of the past, all you need to do is to pick up or log on to papers like the Boston Globe. It's when they krijgen ze een compliment voor de Boston Globe en dat zou alles te maken hebben met de aanslagen bij de marathon van Boston. Correspondent Wessel de Jonghordu. Het NLS Radio Angel Sport. In de Eredivisie blijven Feyenoord en Vitesse in het spoor van nummer 2, PSV. Die plek geeft recht op een voorronde van de Champions League. Feyenoord overtuigd in de Kuip met een 6-0 overwinning op Heracles. Toch denkt trainer Ronald Koeman niet dat zijn ploeg nu favoriet is voor plek 2. Nou, Dat zijn we nog niet, omdat, Peter, eh, omdat PSV natuurlijk een veel beter doelgemiddelde heeft. En, en, er zijn nog twee wedstrijden, dus ja, zij zullen punten moeten laten liggen. Maar ja, gezien het programma, maar uh, niets is voorspelbaar... Maar ja, ik heb het eenmaal gezegd en uh, dat hoef ik niet steeds te herhalen. Ik, uh, ja, we moeten het zelf doen en dan moeten we de hulp hebben van Twente. Ja, en daar heb ik wel vertrouwen in. Nou, kijk eens aan. Vitesse staat op twee punten van PSV en Feyenoord en is dus ook nog steeds in de race. De Arnhemmers honden thuis met 3-1 van Willem 2. Trainer Fred Rutte was redelijk tevreden. Ik heb er, uh, zeker de eerste helft, uh, het me was heel hoog en uh, zeker na uh, toch twee Teleurstellende resultaten in de, in de kuip en in de kerkrade. Ja, dan hebben we toch wel een bepaalde mentale veerkracht. En dan is het even genieten. Ja. Als, als voetballiefhebber heb ik de eerste. Oké, okay, 55 minuten heb ik uh, genoten. Ajax moet uh, komend weekend tegen Willem 2 en kan de titel dan definitief veiligstellen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 bondscoach Marjolein van Unen was dolblij met de Europese titel natuurlijk. Maar ook met de opvolgers van Bos die in dezelfde gewichtsklasse al klaarstaan. Ja, in dit gewicht uh, hebben we gewoon echt een bof enorm met een, uh, met een Linda Bolden en een Kim Polling. Dus uh, wat dat betreft mogen we onze handen dichtknijpen dat we in die klasse eigenlijk weer twee hele goede opvolgers hebben. En die Bolden en Polling stonden tegenover elkaar in de EK-finale. Polling werd Europees kampioen. Wilrenner Chris Froome heeft de Ronde van Romandië gewonnen. De Brit van Team Sky reed in de afsluitende tijdrit de derde tijd... en bleef daarmee aan de leiding. Wilco Kelderman van Blanco werd vijfde in het klassement... en won de witte trui voor beste jongeren. En discuswerper Rutger Smit heeft de limiet gehaald voor het WK-atletiek... komende zomer in Moskou. In de Verenigde Staten wiep hij de discus 64 meter en 80 centimeter. En dat is 80 centimeter meer dan de WK-limiet. Smit al, had al wel gedacht dat hij dit zou halen. Ja, eigenlijk wel. Het um, um, is, uh, is een goede afstand. Uh, meegerekend dat ik de afgelopen twee weken wat licht geblesseerd was aan mijn kuit. Maar daar had ik helemaal geen last meer van. En uh, was dit een goede, goede afstand. En... Uh, ik had ook nog het gevoel dat, uh, dat er meer is zit. Dus hopelijk in de aankomende wedstrijden uh, komt het eruit. Ja, dus uh, discuswerper Rutger Smit. Zo dadelijk, na half zeven, gaat het opnieuw over de dood van Michael Jackson hebben. Waarom denkt u misschien? Nou, zijn familie sleept de organisator van zijn tournee voor de rechter. En wil 40 miljoen dollar van hem. Weerens dood door schuld. Dit is Radio 1. Half zeven geweest, hoogste tijd voor het NOS Journaal. Hier is Mark Visser.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 Goedemorgen, het is uh, drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal vanochtend. Uiteraard uh, veel aandacht voor de voorbereidingen op de Dam. Onze verslaggever Mark Robin Visser is daar onder andere. Uh, eerst naar het drama in Bangladesh. Ja, in de hoofdstad Dakar blijven reddingswerkers aan het werk. Blijven zoeken, maar het blijft hun ook niets bespaard. Het werk bij de textielfabriek die woensdag ineens stortte... die wordt ernstig gehinderd door brand in de puinhopen. Enkele brandweerlieden die de brand probeerden te blussen raakten gewond. Ik heb contact met onze correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, eerst maar eens over die brand. Hoe is die ontstaan? Uh, ja, dat, waarschijnlijk door vonken. Want uh, er werden daar stalen buizen doorgezaagd en, en het lijkt natuurlijk... Er ligt natuurlijk een hoop textiel ook hè, tussen dat puin, dus dat, dat ging mis. Het was erg vreemd gisteravond, raar beeld. Ineens kwamen er geen slachtoffers of overlevenden van die rampplek, maar werden er vier militairen op brancards afgevoerd. Hè. Reddingswerkers die door die plotselinge brand werden uh, verrast. Uh, er werden op dat moment al uren pogingen gedaan... om een vrouw die op die plek nog vast zat te bevrijden. En na de brand uh, kwam het bericht, iedereen zat natuurlijk in spanning... Uh, ja, dat zij het niet had overleefd. Het is niet gelukt haar in leven te houden. Dat is natuurlijk verschrikkelijk triest. Hè? Die brand is wel vrij snel geblust. Het reddingswerk gaat op die plek ook nu wel gewoon weer door. Maar uh, ja, die ene vrouw waar ze dus naar op zoek waren... die heeft het helaas niet overleefd. Het lijkt me sowieso ongelooflijk moeilijk om dit werk te doen. Er was aangekondigd dat er groot materieel zou worden ingezet... Hè, Lucas, om de betonnen platen te verwijderen. Hoe ver zijn ze daarmee? Ja, de conclusie komt toch wel steeds dichterbij hè, op die plek eh, dat, dat alle mogelijkheden om met, hart, of met, de, met de hand en een klein gereedschap dieper in die berg te komen, dat die mogelijkheden wel eens een beetje zijn uitgeput. Hè. Gisteravond was er nog echt een bloedstollende poging. Het, het was gelukt een gat te boren, 15 meter diep die berg in. De kleinste reddingswerker die ze konden vinden, die hebben ze met wat eten en met wat water, hebben ze die laten afdalen. Uh, naar vier mensen die daar nog zaten... er waren stemmen te horen van drie mannen en een vrouw. Ze zitten waarschijnlijk op de derde verdieping. En eigenlijk is het, of uiteindelijk is het, is het niet gelukt om die mensen eruit te krijgen. En, en er, er zijn nog steeds stemmen te horen. De stem uh, van de vrouw zeker en van die drie mannen. Daar. Het is niet helemaal duidelijk wat er met hun is gebeurd. Dat is nu het laatste bericht. Hè. Het lukt gewoon niet om ze echt te bereiken... Uh, uh, uh, zonder nu toch betonplaten echt te gaan weghijzen uh, uh, met een kraan. Dus uh, dat grote materieel dat dat, dat komt nu echt steeds dichterbij... op het gevaar af natuurlijk dat de boel toch verder gaat instorten... en alles uh, uiteindelijk toch voor die vier mensen bijvoorbeeld voor niks is geweest. Dus het is een hele moeilijke keuze. Dus het is echt een waanzinnige fase waarin dat reddingswerk nu is beland op de vijfde ochtend, kan je nagaan, op de vijfde ochtend uh, sinds deze ramp. Ja, maar er is Lucas dus nog wel hoop uh, voor overlevenden... en hoop dat ze er nog een paar vinden. Uh, ze blijven dus daar ook naar zoeken... of er toch nog mensen levend onder dat puin vandaan kunnen worden gehaald. Ja, een, een, een Bangaalse krant schreef vanochtend... hoop is flickering, hè. Dus het ene moment lijken de kansen echt verkeken... en het volgende moment is er toch ineens weer een geluidje... Een stem, een poging, hè. Uh, dat is eigenlijk nu ook het hele trieste. Toch, toch omdat er steeds nog mondjesmaat geluid uit die berg komt. Hè. Ondertussen uh, staan er nog steeds duizenden familieleden bijvoorbeeld daar te wachten. Hè. Ja. Uh, altijd nog met een heel klein beetje hoop. Uh, uh, er zijn ook nog honderden vermisten. Uh, uh, reken maar eens na, ruim 2400 mensen zijn nu gered. 381 doden zijn geborgen. Uh, er wordt vanuit gegaan dat er meer dan 3000 mensen in dat pand waren. Tenminste, ik heb zelf van de week heb ik zelfs 3100 geteld hè, op basis van allerlei namenlijsten en andere lijsten die er vrijkwamen. Dus het kan heel goed uh, dat er zo nog ja, 150, 200 mensen onder dat puin liggen. En, en dat we het dodental dus ook nog echt flink gaan zien stijgen naar de 450, 500. Hè. De volle omvang van deze ramp is nog steeds niet helemaal helder. En ja, zoals gezegd, we, zijn inderdaad nu, uh, we gaan nu dag 6 in sinds die ramp. Uh, ik denk dat in de komende dag, in de komende twee dagen... Dat, het echt, dat er echt met grover materieel daar wordt gegraven... en dat er nog een heleboel lichamen naar boven gaan komen. Correspondent Lucas Waagmeester over dat ingestorte gebouw in Dhaka, Bangladesh... die ingestorte textielfabriek. En over misstanden in de textielindustrie, daar praten we later deze uitzending door. Dan het verhaal rond Michael Jackson. Even een stuk terug in de tijd. Legendary singer Michael Jackson has, in fact, died of cardiac arrest. Do you feel guilty that he died? I don't feel guilty because I did not do anything wrong. I am very, very sorry for the loss of Michael. Michael is a personal friend. We, the jury in the above entitled action, find the defendant... Conrad Robert Murray guilty of the crime of involuntary manslaughter. The court has determined that the appropriate term is the high term of four years imprisonment. He violated uh, the trust of the medical community, of his colleagues, uh, and of his uh, patient. dat misschien nog. 25 juni 2009 werd Michael Jackson doodgevonden... in zijn huis in Los Angeles. Zaak tegen de omstreden dokter Conrad Murray, de arts van Michael Jackson... die vier jaar cel kreeg, wegens dood door nalatigheid, deed veel stof opwaaien. Maar misschien is de rechtszaak van de erver Jackson tegen concertpromoter AEG... die vandaag begint in Amerika nog opmerkelijker. Want de moeder van Jackson en zijn drie kinderen klagen de concertpromoter aan... voor dood door schuld en eisen... Een schadevergoeding van maar liefst, ik zei het eerder al, 40 miljard dollar. We gaan erover praten met Mark Wittenberg. Hij is Michael Jackson-kenner... en organisator van evenementen rondom de overleden artiest. Meneer Wittenberg, goedenavond voor u. Um, goed, goede, goedenavond. Ja, want u zit in de Verenigde Staten, hè? Nee, ik, oh. ik denk, ik zeg het maar eventjes, maar ik zit, ik zit gewoon in Nederland. Oh, u zit weer um... hier? Nou, kijk eens aan. <laughs> goed, we dachten dat u nog daar zat. Maar goed, dat geeft niet. Ja. Um, we praten er even over... Um, wat, wat proberen, Lara vertelde het net al, uh, de, over de familie Jackson... wat proberen de Ervin Jackson nu te bewijzen? Nou, ze proberen te bewijzen dat uh, AEG, dat is de concertpromotor, Dr. Conrad Murray heeft ingehuurd en aangestuurd om uh, Michael te behandelen. En uh, Murray die heeft uh, ja, Michael de, zoals bekend, fatale dosis uh, Propofol-chromeringsmiddel... Uh, toegediend vlak voor zijn dood. Ondanks uh, ja, de uh, slechte gezondheid waarin Michael... Verkeerde. Ja. Michael stond onder contract bij AEG om 50 uitverkochte optredens te geven in Londen in de O2-concerthal. En volgens de erven was het bedrijf letterlijk verplicht om Michael te beschermen en zijn gezondheid te bewaken, eigenlijk. En in plaats daarvan speelden eigenlijk de zakelijke belangen van AEG veel zwaarder mee. Ja, dus, dus dan zou. Um... De beschuldiging zijn dat AEG, AEG, te veel gepusht heeft om alles door te laten gaan. En zelfs de dokter daar uh, hebben geïnstrueerd. Klopt. Maken eens een kans? Klot. Nou, um, Murray die heeft niet een contract getekend met AEG, maar er bestaat wel een conceptcontract. En de familie die heeft uh, stapels correspondentie tussen de arts en AEG. Waaruit dus een hele hechte samenwerking blijkt. Maar wordt daar, zijn daar ook instructies gegeven aan de arts? Of vooral doorgaan? Ja, of? ja, er zijn instructies gegeven. En dat is heel opmerkelijk. Dat Michael alleen nog maar met uh, de arts Murray in zee mocht gaan. En niet meer naar zijn eigen arts toe mocht. Waar die al jarenlang uh, ja, behandeld werd. En uh, op straf van het, uh, ja, de stekker uit uh, de concertreeks trekken. Hmm. En dan zou Michael worden aangeklaagd voor contractbreuk. Dus uh, op dat moment dat dat gebeurde. Ja, is hij uh, zeg maar. Uh, ja, ...zichtbaar uh, gechoqueerd uh, richting de concerthal uh, gegaan... ...om daar zijn rehearsals uh, af te maken met van die arts uh, die daar uh, rondom uh, liep. Hm. Beide partijen hebben een lange lijst met getuigen die ze willen oproepen. Op die van de Ervin Jackson staan onder andere uh, Prince en Diana Ross. Waarom zouden ze die willen horen? Nou, Ross. Diana Ross was een hele goede vriendin van, uh, van Michael en misschien kan zij... Uitleggen over wat voor druk Michael uh, stond op dat moment en, en hoe die onder druk is gezet door AEG. En Prins, uh, Prins de artiest dan, want Michael heeft natuurlijk ook een zoon, Prins, maar Prins de artiest die ja. staat op de getuigenlijst. En die heeft uh, in de O2-hal uh, een aantal optredens gegeven en stond dus onder contract bij, uh, bij dat bedrijf. En, en had ook vrij slechte ervaringen zoals we uh, ja, vernomen hebben. Goed. Mark Wittenberg, hartelijk dank voor de toelichting. Ja, en we gaan het proces afwachten, wat ook alweer een mediacircus zal gaan worden. Zonder Belgen zou in Zeeland morgen het Konings niet gezongen worden. Het is wat, hè? Hoort er zo meer over. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het Nieuws uit binnen- en buitenland. En het Oranjefeest kan natuurlijk losbarsten. Morgen in huldiging Willem-Alexander wordt gevierd. Maar dat doen ze ook over zee. Op zou kijkt men enorm uit naar morgen. Want het Koningshuis is geliefd op het eiland, merkt Paul Sanders. Goed. Als je over de beroemde Pontjesbrug naar de Otrobanda kant van Willemstad loopt, in Curaçao, dan kom je uit op het Brionplein. En het Brionplein dat is het epicentrum van Koninginnedag op 30 april. Op het Brionplein zijn de repetities al in volle gang voor 30 april. In de zon staan een honderdtal basisschoolkinderen en ze oefenen een dansje. Hier gaat alles gebeuren. Uh, we hebben dus hard geoefend. We hebben er zin in. Herman George is voorzitter van het Nationale Comité Inhuldiging Curaçao. Leeft de inhuldiging van Willem-Alexander in op Curaçao? 100%. Hoe merk ik... je dat? Nou, ik merk aan de vlaggen. Ik bedoel, als je, als je ziet hoeveel, dat, dat de wappere vlaggen, overal, overal is het oranje. Dus, dus ja, men is koningste En ik ben degene dus die vanaf 2006 alle bezoeken van Majesteit uh, heb gecoördineerd. En ik weet hoe men is. Gewoon met de bevolkingen van alle eilandgebieden. We houden gewoon van het koningshuis. Ja. Uh, er is nu een nieuwe koning, maar het is natuurlijk ook een beetje afscheid nemen van Beatrice. Ja, ja, ja, van de koningin. En de is ja. zij is uh, uh, uh, uitzonderlijk populair op dat ja. ja, afschuwelijk. Waarom? Don't, Hoe komt dat? Nou, door haar. Ze, koningin uh, Beatrice heeft altijd gepleit voor een ontwikkeling van de eilanden. En met name uh, de jeugd. Enorm, ze heeft dus oog en oor voor allerlei doelgroepen. Nee, geweldig. Ik heb haar, nogmaals, ik heb er een vele reizen meegemaakt. Het is, het is gewoon, voor ons is het, is het een moeder gewoon. Ja. Een koningin moeder voor, voor wij Antillianen. Het is ongelooflijk. We horen het al op de achtergrond. Er wordt druk gerepeteerd ook op het koningslied. Dat ja. gaat hier ook uh, Gezongen worden. meegezongen worden. Ja. Maar, dan heb ik één probleem met dat koningslied. Daar kan er niet op gedanst worden. En, en de dansen toch graag? Wij dansen op alles. Maar ook op het koningslied. Ook als ze op de koningslied gedanst moet worden, danzo. Je zult zien. Gedanst worden. Gedanst worden. En aan het einde van de repetitie verzamelt een groot koor zich op het Brionplein. Zij gaan het koningslied zingen op in de Dag. En het wordt flink gerepeteerd. Ik ben uh, semi-muziekus, ik ben dirigent, maar ik ben ook Nederlandicus. Oeps. <laughs> maar zing, zingt het lekker? Het zingt wel lekker, dat ja. wel. vooral het refrein. Het ja. refrein zingt lekker ja. en dat doen we heel graag. Ja. Er staan wat komme zinnen in hier en daar, maar die moeten we dan maar even vergeten. Precies, ja. ja, ja. Vindt ja. u het een lied dat, dat zeg maar, uh, de natie vertegenwoordigt? Nou, niet direct, nee. Nee. Nee. nee. Maar kijk, het is nu eenmaal gekozen... Dus we gaan het gewoon echt dapper meer meedoen natuurlijk. En ook degenen die het stuk gaan reppen straks in het koningslied zijn aanwezig. Maar speciaal voor ons willen ze wel een voorproefje geven. Drie vingers in de lucht, kom op, kom op. De wee van Willem is de wee van wij. Heel oranje staat zij aan zij. De wee van water waar we niet voor wijken. We leggen het droog en we bouwen dijken. De wee van welkom in ons midden. Tot welke god je ook mogen bidden. De wee van Willem. De wee van Willem. Nou, dat klinkt bijz'n vrolijk. Daar ja, vandaan, Daarvan. Ja, Mark-Robin Visser, <laughs> hoe is het met uh, de dam? <laughs> Nou, er draait hier een, een klein koninklijk motregentje naar beneden. Zo, zeg maar, in, uh, in voorbereiding van alles. Het glimt allemaal een beetje mooier door. En ik word langzaam een beetje natter, maar. Dat is helemaal niet erg. Ik heb wat cijfers. Zullen we eens even wat cijfers doen? Ja. Om te beginnen, hier, ik ben, ben nu even op het Rokin. Dat is dus naast, achter de dam, zeg maar, hè. Mm -hmm. uh, Daar zie ik, heb ik net even geteld, 16 uh, satellietschotels. Inmiddels allemaal omhoog gericht, allemaal Morgen en misschien vandaag ook al wel hun signalen opstralen naar allemaal delen van de wereld. En dit is maar één plek hè, in Amsterdam. Er zijn meerdere plekken waar al die satellietauto's van de radio en de televisie komen te staan. Ongelooflijk fascinerend. Dat is één cijfer. Maar ik heb ook andere cijfers. Uh, eigenlijk een, een rapportje voor het Koninklijk Huis. Ik denk dat we het maar even door moeten nemen. Het is een enquête in opdracht van de NOS gehouden door onderzoeksbureau Ipsos. En eh, ja, we hoorden het net ook van Cure Saoowal... Beatrix ligt daar ontzettend goed. En hier ook, de koningin krijgt van ons een 8. En Maxima, zo lees ik in dat onderzoek van Ipsos, krijgt ook een 8. En Willem-Alexander moet het met een 7 doen. Dat is dan toch wel ja, ook voldoende. Dus ik was daar vroeger altijd dik tevreden mee. Ik denk dat hij er ook wel tevreden mee is kritische punten ook wel even interessant hoor in die enquête die gehouden is. Uh, Nederland hoopt dat Willem-Alexander en Maxima wat vaker onder het volk komen dan, uh, dan Beatrix deed. En uh, de Nederlanders vinden ook in meerderheid dat de kosten van die hele troonswisseling toch wel best wel heel erg hoog zijn. Dat is toch wel even leuk om te weten. Maar dan nog maar eventjes dat knallende cijfer over hoe de Nederlanders over de monarchie denken. 78% is tevreden over de Monarchie. Nou ja goed, wat moeten we daar nog aan toevoegen? Vind je het gek dat er nu een enorme, opgeblazen kroon op de bijenkorf staat. Dat de vlaggen uithangen aan de gevels hier. En uh, de populariteit die dus ook ver over de Nederlandse grenzenrijk, zoals die mevrouw die ik vanmorgen sprak. Die zit al klaar voor het paleis onder een poncho. Ze is helemaal koud en nat. En ze moet nog 24 uur wachten. En ze zei, ik kom hier omdat ik een, iedereen een voorbeeld kan nemen aan Beatrix... en de manier waarop jullie de dingen in Nederland doen. Ik wil hier ook wonen. Oh. Dacht, nou, wat wow. leuk je. je kunt het altijd gaan proberen, ja. Een fan van Nederland Hoe heet en het Nederlandse ze? Koningshuis. Eh, dat weet ik niet. Oh, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ja, nou ja, goed. Maakt ook niet uit. <laughs> Hoe heet ze? Ja, dan gaan we haar tot eh, onderwerp in onze uitzending eh, bombarderen, toch? Ik kan, maar, dat, ik, ik kan het zo wel even aan de vraag. Ik ja, weet niet of even. ze met haar naam in de uitzending wil, hoor. Dat, dat, ze mag natuurlijk ook gewoon. Maar ik heb al wel een foto van haar gemaakt. Die staat op het web. Ah, kijk. Op nos.nl. Dankjewel. Verkeersinformatie bij de ANWB is Erwin de Hart. En die houdt het heel kort vanochtend, Erwin. Ik heb helemaal niks te melden. Helemaal maar, niks? Nee, Stop. nee. Rijdt alles door? Ja. ja, alles rijdt door. Uh, het is vakantie, dus uh, de meeste mensen die zitten lekker thuis... en morgen, kijken naar morgen uit als het goed is natuurlijk. Ja. Als ik hier naar buiten kijk in Den Haag, dan zie ik wel dat het vies weer is. Dus uh, misschien dat dat voor iets uh, uh, kan zorgen, maar ik hoop het niet natuurlijk. Nee. Uh, ja, zijn een paar files om half negen, dat zal het hoogtepunt zijn, denk ja. ik, voor ons dan. We gaan het van je horen, Erwin. Oké. Okay. Sochtend van 6 tot half 10 het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Doetoe onmiskenbaar met The Sweetest Thing. Een top 10 hit uit 1998. En daar is het weer. Het Koningslied. Het zou in alle provincies moeten worden gezongen. Ook op Curaçao hoorde u net. Daar zijn ze druk aan het oefenen. Maar in Zeeland is dat zo makkelijk niet. Daar is het heel lastig om een koor te vinden. Sjaak van der Berg van de Stichting Evenementen Middelburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u erop gevonden?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 Die mannen die, die hoorden daarvan en die man belde mij, Hij zei, Jacques, stop met zoeken, jongen. Wij wilden dat best op ons nemen. Nou, Maar ik vind het toch een beetje te gek voor hoor dat een Belgische band ons chronisch lied moet gaan zingen, vind je niet? Ja, het is wel, ja, het is, ja, het, het was vroeger Nederlands, maar nu niet meer, hè, zullen we maar de, zeggen. Ja, klopt, dat klopt, de Koninkrijk <laughs> der Nederlanden, hè.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 Meneer Van den Berg, dank dat u ons even te woord wilde staan vanochtend. Uh, graag gedaan. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Alle zangers welkom daar in Zeeland. Ochtendkranten lijken alleen nog maar aandacht te hebben voor die troonswisseling. Telegraaf schrijft dat er alleen lof is voor Beatrix. Tadee schrijft dat Amsterdam klaar is voor een feestelijke inhuldiging. Politie in Amsterdam zet volgens de kant alles op alles... om de komende dagen zonder incidenten te laten verlopen. En volgens Trouw is een leuk feest voor iedereen een illusie. Controvers over dat Koningslied wekt, werkt volgens Trouw splijtender dan iedere discussie over de monarchie. Er is ook allemaal nieuws in de kranten. Volgens de Telegraaf hangt Willem Holleder... een gevangenisstraf van drie jaar boven het hoofd. Hij bedreigt de afgelopen uh, weekend misdaadsjournalist Peter R. de Vries. En mocht Holleder strafrechtelijk worden vervolgd... en veroordeeld, dan start justitie een procedure... om de laatste drie jaar van zijn oude straf te laten uitzitten... hebben Bronnen bij Justitie tegen de Telegraaf gezegd. Op de website van RTV Utrecht staat dat vandalen... voor een levensgevaarlijk situatie. ...situatie hebben gezorgd op de weg tussen Woerden en Wilnis. Een wandelaar ontdekte dat een van de bomen langs de provinciale weg... ...tot halverwege was ingezaagd. En in de Volkskrant staat het complete interview... ...met de omstreden psycholoog Diederik Stapel. Voor het eerst sinds een fraude heeft hij zich laten interviewen... ...door The New York Times. Vandaag staat in de Volkskrant een vertaling.